Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. GroenLinks is tegen afschaffing van het lage btw-tarief voor veel producten en diensten, zoals het kabinet wil. De partij wil in plaats daarvan milieuvervuilingswaarde belasten en belastingontwijking door multinationals aanpakken. Het standpunt van GroenLinks is belangrijk omdat de partij nodig is om de belastingherziening in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. GroenLinks gaat samen met D66 en de ChristenUnie met de coalitie over de belastingplannen onderhandelen. Fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks wijst erop dat door de kabinetsplannen het openbaar vervoer, medicijnen, cultuur en de kleermaker, fietsenmaker en schoenmaker veel duurder worden. Premier Ponta van Roemenië gaat met ziekteverlof. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om te herstellen van een knieoperatie. Maar er loopt ook een fraudeonderzoek naar hem. Ponta wordt verdacht van belastingontduiking, witwassen en valsheid in geschriften. Zij dat hebben gedaan in 2007 en 2008 toen hij advocaat was. Ponta ontkent. De Roemeense president Johannes wil dat Ponta opstapt, maar hij weigert. Hij wil over een maand weer aan de slag. Tot die tijd neemt de vicepremier zijn functie waar. De provincie Groningen wil dat mensen de mogelijkheid krijgen om bezwaar te kunnen maken tegen het zogeheten fracken. De NAM wil met die techniek op een aantal plaatsen in Groningen gas winnen. Daarbij wordt water met chemicaliën diep in de bodem gespoten om gas omhoog te brengen. Vrekken is omstreden omdat het bij de winning van schaliegas ernstige milieuschade kan veroorzaken. Deskundigen zeggen dat er bij gewoon gas vrijwel geen risico's zijn, maar toch is er onrust ontstaan. In de brief aan minister Kamp schrijft de provincie Groningen dat het vrekken in het zogeheten winningsplan moet komen, zodat er zwaar tegen gemaakt kan worden. Het weer, wolken, en enkele bui, maar ook opklaringen. In de loop van de nacht meer buien en minimaal rond 11 graden. Morgen wisselen wolken en geregeld buien met kans op onweer. Er staat een flinke westenwind en het wordt hooguit 16 graden. Dit was... Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Hele goede avond, welkom bij Peaceful Radio Show 1089 hier op CWM Zandvoort... Um, een uur lang nieuw muziek hier op je eigen lokale radio. Um, geen nieuwe muziek, maar wel nieuws over uh, nieuwsgaring nieuwsverwerking, uh, hoe mag je het allemaal noemen? Meer nieuws op ieder geval over nieuw muziekartiesten op de uh, website Peacefulradio.eu Want ik ben een samenwerking aangegaan met Nieuw-aids muziek Odyssey en daar is een belangrijke nieuwsbron. Goed, kijk maar eens even op peacefulradio.eu. Veel uit plezier.